10 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Bij de explosie vanochtend op de belangrijkste marinebasis in Cyprus is de hoogste chef van de marine omgekomen. Ook de commandant van de basis is onder de 12 doden. Bij de explosie in een munitiedepot vielen 62 gewonden. Verder werd de grootste energiecentrale van het eiland beschadigd... en huizen en bedrijven in de omgeving. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de ontploffing is. Berichten dat een kleine natuurbrand was overgeslagen... werden later weer tegengesproken. Na het ongeluk zijn de minister van Defensie... en de hoogste chef van het leger van Cyprus opgestapt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verwacht dat er strengere regels komen voor het verlenen van wapenvergunningen. Hij zegt dat in reactie op de rapporten die vandaag zijn gepubliceerd over de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot daar in april zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Uit onderzoek is gebleken dat de dader schizofreen was. Binnen het politiekorps was zijn psychiatrische verleden bekend, maar toch had van der Vlis een wapenvergunning. Opstelten noemt dat heel ernstig. Over concrete maatregelen wil hij pas een besluit nemen... als ook andere onderzoeken zijn afgerond. De samenwerkende hulporganisaties openen Giro nummer 555... in verband met hongersnood in Afrika. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is meerdere seizoenen geen regen gevallen. Daardoor dreigt de zwaarste hongersnood in 60 jaar. De hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN, Guterres, heeft een vluchtelingenkamp in Kenia bezocht en noemt de hongersnood de grootste humanitaire ramp ter wereld. Ouders lopen tientallen kilometers om hulp te vinden en moeten onderweg hun kinderen dood achterlaten. In de kampen is de situatie volgens Guterres uitzichtloos. Het weer, vannacht is het vrij helder. Minima van 11 graden in het Noordoosten tot 15 in Zeeland. Morgen begint zonnig, later steeds meer bewolking. S'avonds gevolgd door stevige buien. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Junior Hoogeland kon vandaag even bijkomen van de valpartij van gisteren. Moest ook wel, want echt lekker voelde hij zich niet. Ik voel me uh, brak, ik heb spierpijn, het uh, doet pijn. Uh, maar ik hoop gewoon dat morgen uh, dat het gewoon gaat en dat ik gewoon uh, de finish haal. Na het ongeluk wil van Kanselij ploegleider Daan Luiks zijn einde maken aan de drukte in de koers. Dat met een uh een formeel verzoek gaan komen om het aantal motoren, gastenauto's... of auto's die betrokken zijn bij de organisatie van een koers... om die echt substantieel te verminderen. Robert Geesink lijkt zijn slechte periode achter zich te hebben gelaten. Hij kijkt vol goede moed uit naar de Pyreneeën. In De bergen begint de tour. We hebben nog twee, dagen, twee gevaarlijke dagen waarschijnlijk weer. Maar uh, daarna begint de tour. En uit de reportage blijkt dat de fietsen nog altijd verbeterd worden. Er zijn drie dingen die deze fiets meer aerodynamisch maken. Dat is de, de nieuwe... Airflow, vork, de lak van de fiets maakt de fiets ook sneller... en die speciale aerodynamische strips ook nog eens. We hoort het allemaal tot 11 uur in de avondetappe. Goedenavond. Welkom bij de avondetappe. We beginnen met nieuws. Nieuws uit de caravaan. Want de Rus Alexander Kolobnev heeft de twijfelachtige eer... de eerste renner te zijn in deze toer die positief is getest... Na de vijfde etappe is hij betrapt op het gebruik van diureticum. Dat is een middel dat als maskerings- of vochtafdrijvingsmiddel uh, gebruikt kan worden. En dus hebben we nu contact met Gio Lippens. Gio, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is één. Dat is de eerste. Wat moet je daarover zeggen? Uh, dat, het, dat het inderdaad een, uh, ja, toch wel opvallend is en dat hij ook juist op zo'n middel wordt betrapt. Uh, want je zegt hetzelfde, want het zelf al dat is een vochtafrijving middel. HCB heet dat afgekort. En uh, je gaat er absoluut geen meter haren van fietsen. Maar ja, het maskeert eventueel, dat moet je dan altijd zeggen, wel, uh, dopinggebruik uh, op andere gebieden. Dus uh, telkens staat het op de lijst, op de verboden lijst. En uh, heeft de UCI op dit moment een verzoek neergelegd bij het ploegleider om hem morgen in de etappe niet meer op te stellen, want zo gaat het voor Dus je kan hem op dit moment nog niet schorsen. Maar de toegeleiding overweegt nu om hem inderdaad uit koers te halen, want dat lijkt me ook wel verstandig, want anders krijg je de hele zandekraam over je heen. Daar komt de Franse politie, die zal morgen dan echt al richting de etappe komen, om hem op een gegeven moment ja. met, vliegende, met vliegend vaandel uit koers te halen. Gio, blijf even hangen, de lijn is niet zo dendig, maar je kan wel even meeluisteren. We hebben aan de andere kant van de lijn ook Bart Leijzen, ploegleider bij Katusha. Goedenavond Bart. Ja, goedenavond. Ja, een goede avond is het niet. Het is een slechte avond voor jullie. Um, wat is er allemaal aan de hand bij jouw ploeg? Bij jouw ploeg, ja. We hebben de renners zijn het tweede maal gecontroleerd op uh, de, de morgen te, na de rit in van. Die in een van ging vertrekken. Mm -hmm. dus, um, en hij heeft daar uh, positief getest op een voogtafdrijvend middel. Ja. Uh, dat hij bij ons weet... weet uh, zelf, zelf heeft uh, blijkbaar genomen. Um, de politie het parket heeft uh, alles onderzocht, alle kamers onderzocht. En uiteindelijk is met uh, samen met uh, Smul en, en de dokter vertrokken richting gendarmerie. Om daar een verklaring op te, op te stellen. En naderhand komen ze terug naar het hotel. Heb jij met hem gesproken, met Kolobnef? Ik heb nog niet kunnen, geloof ik, niet kunnen spreken met Colbert, omdat hij apart gehouden werd door, de, door het parket. Uh, ook uh, André en, en de dokter. En nadien, als alles onderzocht was, zijn ze dan meegegaan uh, naar het politiebureau, de gendarmerie hier eigenlijk. De politie stond dus meteen op de stop, begrijp ik. Ja, die, eigenlijk eerst, eerst, eerst was dat uh, de commissairs van uh, de Tour hier langskwamen om het nieuws te melden. En kort even daarna is uh, de gendarmerie ook met het parquet binnengevallen. Jullie ja. ja, wisten niks van een eventueel gebruik door hem? Nee, we wisten tot, we kwamen totaal ja. verrast. Uh, ja. Um, Gio Lippens zei het uh, zojuist al, dat de UCI moet dan formeel vragen aan Katusha om actie te ondernemen. Uh, de ploeg, wat gaan jullie doen? Is dat al duidelijk? Gaat hij starten of, of gaan jullie hem uit koers nemen, Klopnef? Nee, ik heb uh, daarnet nog even met, met uh, mijn collega-ploegleider gesproken, uh, Kon, uh, Dimitri Konischev. en uh, morgen start hij sowieso niet. Nee. Wij wachten nu uh, tegen expertise aan, dus we uh, vertrekt sowieso niet. Wat moet de slag zijn voor jullie ploeg? Nou, voor, voor iedereen, zowel, zowel uh, personeel, iedereen. Dat, uh, het ging al niet goed en dan, dan krijg je dit er nog bovenop. Dus dat, is, uh, dat maakt de toer alleen maar uh, lastiger en langer. Hoe is het nieuws aangekomen bij de andere renners? Nou, Ze zijn ook totaal, uh, totaal verslagen natuurlijk. Hè. Die hebben nog ja, wel zin om te fietsen? Zij moeten, zij moeten, zij moeten, zij moeten morgen voort. Zij kunnen niet door een individueel geval uh, een, een, een tour laten zomaar laten voorbij gaan. Ja. Bart, nog even. Ik zie zojuist binnenkomen bij ons op een van de persbureaus, op Reuters, dat, dat hij ook meteen ontslagen zou zijn door Katusha. Is dat waar? Daar hebben we de van. Ik, ik vermoed van wel, want de renners hebben allemaal bij ons uh, intern ook een papier ondertekend uh, als dat gebeurt, uh, ja. sowieso uh, uh, ontslag. Dus ik heb André nog niet kunnen, uh, kunnen spreken daarover. Ik vermoed dat dat uh, het geval zal van zijn. De persofficier uh, heeft dat gezegd, Sergej Utschakov. Um, ik, ik... Nou ja, ik wens jullie veel sterkte. Dank u wel. Bart Leijsen, dankjewel. en uh, sterkte daar bij Katusha. Uh, Gio Lippers, hangt hier nog aan de telefoon? Ja, Gio. Ja, um, zeker. Ja. Je hebt meegeluisterd. Uh, einde verhaal dus voor Kolobnef uh, in deze tour bij Katusha. Uh, ja. Kan je iets meer vertellen over Kolobnef? Wat voor renner dat is? Nou ja, het was een renner die we altijd vooraan zagen rijden. Vooral op grote kampioenschappen, op de wereldkampioenschappen en Olympische Spelen met name. Het was heel gek. Zo gauw hij in het shirt van zijn land reed, dan reed hij altijd een stukje harder dan in het shirt van zijn ploegen. De ploegen waarbij hij gereden heeft. Hij is trouwens afkomstig, hij heeft jarenlang gereden bij het opleidingsteam van Rabobank. Dat is ook nog wel opmerkelijk. En uh, is daar op een gegeven moment weggegaan, de wijde wereld ingetrokken nou, en zit nu dan bij Katusha. Vorig jaar was hij nog Russisch kampioen. En het is een rijder uh, ja, die we eigenlijk allemaal wel graag zagen rijden. Want uh, het was een aanvaller, puur zang. Uh. Ik kan me diverse keren herinneren in de klassiekers, met name de voorjaarsklassiekers. Denk dan aan de Amstel Gold Race, dat soort koersen. Dat hij daar toch heel vaak van voren zat in een kopgroep. Uh, dat het een van de laatste aanvallers vaak was. Maar het was wel een renner die het dan uiteindelijk meestal niet afmaakte. En uh, dat, dat hing toch ook altijd wel ja, een beetje ve aan. Ve ve maar veel tweede en derde, derde plaats, hè? gewoon brons op de Olympische Spelen. derde plaats, Precies, op WK's uh, podiumplekken. Uh... Maar aan de andere kant, hij liet zich wel altijd zien. Dus het was een zeer aantrekkelijke uh, renner. En ja, het blijft altijd triest natuurlijk als een renner uh, op deze manier uh, uit, uit de koers verdwijnt. Ja, maar vaak ook wel zijn eigen schuld natuurlijk. Um, Ongetwijfeld. Heeft hij heeft wel zijn verdacht. altijd afwachten wat er ja. gebeurt en, en, en wat er nou precies aan de hand is. We moeten de uh, beesttaal ook nog afwachten natuurlijk. Officieel om, om, om, om te veroordelen natuurlijk. Maar ja. um, heeft er ooit een luchtje aan hem gehangen? Uh, was hij ooit verdacht? Heeft hij gek nou, voor zover ik kan herinneren heeft hij, heeft hij nooit echt uh, heeft daar een zweem van, van, van, van dopinggebruik omheen gehangen dus wat dat betreft uh, is het toch ook wel opmerkelijk en wat nog trouwens veel opmerkelijker is um, ga even na, vorig jaar in de hele Tour geen enkele dopingzaak behalve uh, die enorme dopingzaak die daarna uh, loskwam uh, het verhaal met Alberto Contador met de Glempiterol ja. uh, maar dat, het is wel opmerkelijk dat we nu uh, toch wel weer voor het eerst uh, sinds tijden gewoon weer eens een keer echt een renner in de Tour uh, die, die, die, die betrapt wordt en uit koers gehaald wordt. Oké, okay, Gio Lippens, we gaan daar uh, morgen ongetwijfeld meer over horen. Over uh, Kolobnef, die dus uh, uit de Tour is uh, gehaald en geschorst wordt... en waarschijnlijk ook ontslagen is door zijn ploeg Katusha. Gio Lippens was dat vanuit Frankrijk. Ook vanuit Frankrijk hangt nu aan een uh, nog veel betere lijn. Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik wilde met jou even terugblikken op de eerste week. en Een beetje koffiedik kijken naar de tweede en derde week. Maar um, eerst natuurlijk dat uh, dopinggeval. Althans, als je het doping mag noemen, dat uh, vochtafdrijvingsmiddel, maskeringsmiddel. Ja, daar kon er ook nog wel bij, hè? Nou, ik nou, kan, kan me niet in denken dat je dat gebruikt... omdat je niet genoeg kunt transpireren in de Tour. Nee, dat lijkt mij ook niet. He? Lijkt jou dat wel? <laughs> nou, daarom. En hij uh, zal gelijk roepen van uh, een dreigen met ontslag. In ieder geval uit de Tour halen. Ja, dan hoef je in principe al niet meer om een contra-expertise te wachten. Maar toch hoort dat zo. En eigenlijk hoort het zo dat ze eigenlijk moeten wachten op een contra-expertise... voordat ze überhaupt het aan de grote klok hangen. Maar dit zal dus een ernstig geval zijn. Want anders dan, denk ik, dan pas je toch wel op je tellen. Want het is al een tour met, uh, met allerlei gevallen. Maar zo'n geval, daar zit dus helemaal niemand op te wachten. Valpartijen zijn erg, maar dit soort gevallen, daar vind ik... Uh, ja, we dachten dat het allemaal zo lekker ging. De goede kant op ging. Ja, dan hoor je weer dit soort gevallen. Dat, uh, ja, dat kan er in deze toer schijnbaar nog wel bij. Ja, dat geeft wel een knauw wel weer hè, aan het wielrennen. Want inderdaad, dat was hem misschien een beetje naar, achter, naar de achtergrond gedrongen. En er komt weer zoiets. En dan denk je toch misschien bij jezelf van... ja, als hij het dan doet, dan zijn er toch vast wel meer. Nou, zo moet je niet gaan denken. Want dan, uh, dan moet je nooit meer naar sport gaan kijken. Maar dan geen enkele sport. Dus uh, we moeten wel vertrouwen hebben in het, uh, in het systeem. Hoe de controles uitgeoefend worden en, uh, en hoeveel aandacht er dan besteed wordt. Dus uh, nee, zo zie ik het dus niet. Maar ieder geval, één geval is al één geval te veel. En uh, ja, dat, kan, uh, dat kun je eigenlijk niet alleen in de Tour, maar uh, eigenlijk in geen enkele wedstrijd hebben. Alleen de Tour is uh, ja, zo, zo erg media uitdragend dat, je, dat het wel de slechtste plek is. Maar goed, we hebben er nu weer mee te maken. Nou, laten we dan maar een, uh, kijken naar, uh, even terugblikken op die eerste week. Uh, dat is vaak een, wat, wat, wat, wat, wat een week waar niet, niet heel veel gebeurt... behalve dat er veel gesprinkt wordt. Maar inmiddels kan je zeggen dat het de Tour de Chute uh, genoemd kan worden... de Tour de France deze eerste week. Want de zenuwen speelden een hoofdrol, hè? Ja, veel spanning door, uh, door het traject wat ze rijden. Uh, veel wind, open stukken waarschijnlijk. Uh, dan valt het achteraf zo'n ver mee, maar... Mannen zijn extra op hun hoede. Uh, er zijn heel veel ploegen met klassementmannen... die uh, toch hun mannen van voren moeten houden. Uh, ja. Maar uh, waar we het ook al over gehad hebben... het zijn ook uh, ja, vaak dezelfde coyboys die, uh, die dus op de grond liggen... of manoeuvres uithalen dat je dit soort toestanden krijgt. Want we hebben ze ook op een, uh, op een autobaan zien vallen. Dus dat lag niet aan de smalle weg. Het lag niet aan obstakels, maar gewoon uh, concentratie. Uh, ja, alleen het zijn er nu zoveel. En uh, ja, gisteren was het natuurlijk wel helemaal uh, iets speciaals. hebt zo'n massale valpartij en dan ook gelijk zoveel breuken. Dus er werd wel eens meer gevallen, maar dan, uh, ja, dan, dan hoorden we geen bekken, bekkenfracturen. En uh, dan is het af en toe eens een keer een sleutelbindje. Maar uh, meestal is het zijn er schaafhonden en, je, en uh, de renners kunnen weer verder. Wel gehaven, maar je kunt weer verder. En dit, dit jaar is het toch... Uh, ja, vooral met de klassementmannen, die, die rollen er nogal van achteraf. Ja. Um, vind je dat er iemand verantwoordelijk kan worden gehouden? Of zijn dat gewoon, is dat gewoon het peloton? Ja, dat is, dat is uh, ook een stukje uh, mentaliteit. En dan val ik in herhaling, maar ja, zo zie ik het toch. Aan de andere kant heb ik ook iets... Uh, uh, Wanneer jij aan je, ik zit nu ook met je met een één oortje in mijn, in mijn oor. En dan luister ik dus uh, naar jullie in mijn rechteroor en in mijn linkeroor... hoor ik wat er uh, in de omgeving gebeurt. Kan ik een krekel horen of weet ik wat. Maar zo rij je ook in een peloton. In een peloton uh, anticipeer je niet alleen met je ogen, maar ook met je oren. Dus uh, het is heel belangrijk dat je naast je en zelfs achter je... bepaalde geluiden, daar reageer je op. En dat kan dan net de redding zijn dat je op de, op de fiets blijft zitten. En ik ben van mening, wanneer je één oortje dicht doet... dat je uh, ja, die kant juist een heel groot gedeelte mist. Als daarnaast nog iemand uh, uh, bepaalde adviezen of uh, met jou in gesprek is... Ja, dan kan ik me ook iets bij indenken dat de concentratie ook even uh, ergens anders is... als uh, met een blik op de weg, snap je? Niet voor niets is uh, bellen in de dus auto Er zijn meerdere factoren die meespelen. Um, nou ja, uh, kijk, kijk uh, Jeroen, met dit, met dit soort uh, taferelen, met zoveel vouwpartijen... Nou, ik verzeker je, als je als ploegleider uh, geen oortjes in zou hebben... dan zou het een, een grote handicap worden. Van wie ligt erbij? Uh, hoe lossen we dit op? Uh, wat kunnen we doen? Uh, wat hebben we nodig? Uh, ja, dan kun je dan pas als je de auto er hebt geparkeerd... en je, en je rijdt dan ook nog uh, een tiende of vijftiende wagen... dan moet je met je wielen uh, op je rug zo'n mechaniek ertussen doorsprinten. En dan heeft hij waarschijnlijk aan, aan die twee wielen nog niet genoeg. Want ze hebben een fiets nodig. Nou, Dan krijg je dus... Ja, uh, voor de renner en voor de sport uh, ook hele vervelende taferelen. Dus de, voor alles is iets te zeggen. Um, dan, dan de Tour zelf. Ja, die is nog net niet onhoofd, uh, maar wel zijn er heel veel grote namen weg. Ja, omdat ze, omdat ze zo slecht vallen dat ze waar breken. En gewoon niet verder kunnen. En dat is dit jaar uh, ja, wel heel erg extreem. Dat is nog, ik denk, nog nooit zo voorgekomen. Dan roepen we al heel snel... Uh, dat het allemaal klassementmannen zijn, maar zo is het natuurlijk niet. Maar het zijn wel mannen die bij de eerste tien kunnen rijden. Of rond uh, uh, de achterneerende 10 tiende plek. Want Winkers was voor mij geen, uh, geen toerwinnaar. Maar ze kunnen toch een dag uh, misschien een stoortje uithalen... en ze kunnen een karretje van een ander is in de poep rijden. Uh, hoe meer mensen de, uh, op hun manier voor een klassement meedoen... hoe leuker het is voor uh, de toerkijker. Zo simpel is het. Ja. Wie is jou echt positief opgevallen de eerste week, Henk? Nou, de laatste dagen is mij, uh, uh, vooral zijn me de slekkies opgevallen. En ik heb erover nagedacht... die gasten hebben nog geen trap hoeven doen. Nee. Helemaal niks. En ze geven mij de indruk dat ze... Uh, Frank was in orde, maar dat Andy ook wat beter wordt. Contador had ik gigantisch veel vertrouwen en Nu heb ik zoiets van... ik hoop dat het allemaal goed komt met die knie. Want uh, hij, hij is toch wel een paar keer gevallen... Uh, een renner uh, zoals Contador die valt normaal niet veel. En nu is hij er ook al een uh, keer of drie, vier heeft hij erbij geleerd. zijn allemaal niet te tekenen dat ik zeg van... Uh, dat is in een zijn voordeel om een Tour te winnen. Ja, want... Maar we zullen na don of, uh, donderdagavond zullen we meer weten. Uh, ja, over het, uh, over het lichaamstaal wat we zien, of dat ook werkelijk de, de, de werkelijkheid is. Of Andy Slek werkelijk weer uh, op een niveau is dat hij uh, ook voor de overwinning kan strijden. Ja, dat is als we echt de Pyreneeën ingaan, bedoel je? Nou, donderdag dan is uh, de, de eerste dag dat het uh, voor de klassementenmannen echt uh, ja, handhaven is. Of zoals Contador, die zal afstand moeten proberen te nemen. Nou, als hij dat doet, dan kunnen we zien wie er kan volgen en, uh, en hoe ze volgen. Maar uh, Evans maakt voor mij vanaf de eerste dag van de Tour uh, de beste indruk. En dat doet hij tot nu toe nog steeds. Hij is gewoon van de klassementenmannen, uh, ja, ik durf wel te zeggen, veruit de beste... Het gaat hem allemaal nog heel makkelijk af. En ik, uh, ja, ik begrijp dat hij weinig uh, koersdagen heeft. Dus ik kan me niet indenken dat hij nou in de laatste week door het ijs zou moeten zakken. Omdat hij zoveel koersdagen heeft en dat hij eigenlijk opgebrand is. En dat geldt voor Andy Slack ook. Die rijdt het hele jaar eigenlijk onder de maat. Zelfs in Zwitserland nog. Ja, die zou ook wel eens net op tijd in, uh, in vorm kunnen komen. Maar dan zal hij toch uh, donderdag en zaterdag... Ja, dan uh, zal het toch moeten gebeuren. Maar het zal heel veel afhangen van wat de, wat de ploeg van Vuclair doet. En ik heb al voorspeld dat ze tempo gaan rijden... en Vuclair zo lang mogelijk in geel willen houden. En dat ze, die zou nog wel eens uh, tot en met zaterdag kans kunnen hebben. Oh. Want Vuclair heb ik ook nog nooit zo goed zien rijden als dit jaar. Maar kan die, kan die hele grote jongens over? Uh, hij mag nog iets verliezen op de laatste kol. Dat en dat hangt er dus vanaf uh, wanneer gaan, gaan ze iets ondernemen. Wachten ze tot op de laatste klim en wachten ze tot de laatste vijf kilometer. Ja, dan kan die, uh, die vulklaar, zoals hij nu op dit moment rijdt, kan die nog wel even aanklampen. Dus het wordt uh, of donderdag uh, nog net die trui hebben en dan is hij zaterdag aan de beurt. Zo zie ik het een beetje. Maar het is weer in het voordeel van al die klassementmannen dat voor hun het tempo wordt gereden. Ze hoeven uh, hun mannen nog niet op te gebruiken. En dat kon wel eens een, een vervelend uh, aangezicht worden voor de, voor de kijker. En dan hopen we maar erop dat er een uh, goede ontsnapping is voor uh, Johnny Hogeland, met hopelijk herstelde benen en rug en noem maar maar op, weer van zich doet spreken en weer voorop gaat rijden. Want dan hebben we tenminste nog wat te kijken. Want zo'n groepje laten ze weer zwemmen en die kunnen, die kunnen wel eens door aan de finus uh, overblijven. Dat is. Ja, die mogelijkheid die zie ik wel. Ja. Dan de Nederlanders, uh, Henk. Uh, nog eventjes kort, uh, Hogeland en Gezing. Dat zijn ook de meest toog springende. Allebei zijn ze aan het herstellen. De een wat anders dan de ander natuurlijk. Zie jij ze nog een rol van betekenis spelen, die twee? Ik hoop dat Gezing zich uh, helemaal herpakt. En hij heeft er nog een paar dagen voor. En uh, ik hoop dat het goed komt. Aan de stemming kan het op het moment niet liggen. Een beetje druk weg. Uh, er is gewonnen, dus uh, dat scheelt allemaal al. En het is te hopen dat hij zijn goede benen dan ook terugvindt. En uh, over Nederlanders gesproken, we moeten Ruig hier natuurlijk niet vergeten. Hij heeft wel heel veel, heel veel gekoers dit jaar. Heel veel koerskilometers. Maar uh, ja, hij rijdt uh, heel mooi mee. En uh, hij verwacht van zichzelf ook nog wel uh, in het Hoge berg iets. Zit vol, uh, vol goede moed, maar hij ziet er ook heel fris nog uit. Dus... Uh, ja. Ik hoop dat die jongen heel goed Parijs haalt. En op wat van uitslag dat hij dan. Uh, op wat van uh, plek dat hij terechtkomt. dat maakt mij niet zoveel uit. Ik hoop dat hij zich uh, in de eerste tour. Uh, heel goed ontwikkelt. En dan is dat ook een zeker een renner. voor de toekomst. Oké, okay, Henk Lubberding, dankjewel. Jij zit in Frankrijk. en je gaat op zoek bij Martijn, denk ik. Morgen zit je aan tafel. Morgen ga ik aan tafel. maar. Uh... Ik ben wel in Frankrijk met mijn vrouw, maar de koffer is nog steeds in Amsterdam. Dus dat wordt heel leuk. Nou. Dus ik ben wel iets gewend. Vroeger deed ik ook wel eens iets uh, uh, een broek een paar keer vaker aantrekken. Want dan had je ook niet anders. Of uh, je was te lui geweest om in de toer te wassen. En dan trok je je broek ook maar voor de tweede keer aan. Nou ja, dat zullen we dan ook maar doen. Of uh, we gaan zonder slipje, hè? Of gewoon even de was laten doen, uh, Henk. <laughs> oh, dat kan ook nog, ja. Ja, dat kan ook nog. Het is toch. hier mooi weer, dus ja, is, het is wel snel gedroogd, denk ik. Ja. Ja, dat denk okay. ik ook al. Henk, dank wel. Heel goede tip, Jeroen. Heel goede tip. <laughs> Oké. Okay. Sex and drugs and rock and roll. And drugs and rock and roll It's very good indeed Keep your silly way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 Elf jaar geleden overleden. Ian Jury samen met zijn blokhead. Sex and drugs and rock and roll. Het laatste nieuws uit de karavaan is dat uh, de Russische wielrenner Alexander Kolobnev inderdaad is ontslagen door zijn ploeg Katusha. Zoals al uh, aangekondigd zojuist in uh, de avondetappen door uh, Bart Leijsen, de ploegleider bij Katusha. Dat uh, kunnen we nu definitief maken. Alexander Kolobnev ontslagen vanwege een uh, positieve test op een uh, vochtafdrijvingsmiddel. Een maskeringsmiddel, maskeringsmiddel voor. Doping. Goed, we gaan door met Nederlanders. Het is uh, rustdag, dat betekent persconferentiedag, ook voor de Rabo-renners. Robert Gezing was natuurlijk een veel aangevraagde renner vandaag. Uh, zeker voor de Nederlandse pers. Gio Lippens wil natuurlijk ook graag met ons spreken. En dat mocht, en dus vertelt Gezing zijn ervaring uit de eerste week van de Tour de France. Het was, een, uh, was binnen de ploeg sowieso natuurlijk een week van de uiterste. En uh, voor mij persoonlijk ook... Uh, Hele slechte dagen en, uh, en, en, en gelukkig gisteren werden uh, ja weer de tekenen van gewoon een, een, goede, een goede finale. En uh, hopelijk het begin van een uh, hele reeks goede dagen. Kun jij dat verklaren wat er gisteren gebeurde? Want gisterochtend, uh, Maarten Charlingi zei het al, ja, we moesten alles doen om hem in koers te houden. Ik heb hem zelfs berg opgeduwd Nou, Maarten Tjalingi, die Robert Geesing berg opduwt, dan moet het wel heel erg zijn. Ja, ik kan een beetje nagaan dat je de afgelopen... Uh, uh, ja, dagen. Bedoel, je, je maakt een verschrikkelijke klap en, en, en daar ben je natuurlijk heel erg slecht van. En, uh, voor mij begon uh, de afgelopen dagen de finale ongeveer uh, halverwege de wedstrijd. En uh, was het vanaf daar uh, knokken en vechten om, uh, om, uh, om de streep te halen en geen tijd te verliezen. En, uh, ja, dat soort dagen ga je natuurlijk niet uh, in, de, in koude kleren zitten. Zeg maar. Dus uh, je bent de hele dagen aan het knokken. Je rijdt jezelf helemaal leeg. Ja, en dan is ook nog je lichaam niet bezig met, uh, met herstellen... maar met, uh, ja, met het herstellen van wonden en van, uh, van, uh, van blauwe plekken. Dus ja, je hebt ook nog eens geen kracht. En uh, ja, slechte weer erbij, lange dagen. Ja, het is een grote optelsom van eigenlijk allemaal dingen... die je niet nodig hebt als je, als je gevallen bent. En uh, bedoel, ja, je, je moet het niet onderschatten als je met... Uh, nou ja, die sprint was net geweest, wij komen met snelheid van achter. Dus ja, je rijdt waarschijnlijk... Uh, 60, misschien 70 per uur en je valt daarmee van je fiets af. Moet je niet onderschatten wat dat met je lichaam doet. En uh, dat zullen mannen die gisteren gevallen zijn ook de komende dagen gaan merken. Uh, ja, en dus, dus ja, het was al een optelsom van, van slechte zaken. Gisteren was het dan weer, kwam dus de zon iets door, de koers viel stil en uh, ja, werd het, werd het weer wat beter in de richting finale. En, uh, en voelde ik mezelf beter worden. En, uh, en door knokken en, en maar, maar zeer zeker door. door uh, Goede werk van mijn ploeggenoten ja, staan we hier nog. Ja, want hebben ze hard moeten zijn voor jou? Ook tegen je moeten zeggen van... En nou, potverdorie, rijden en er wordt niet meer gepraat. Gewoon koersen. Ja, iedereen heeft zijn eigen manier van motiveren. en ja, uh, ben je daar vatbaar voor? Nou, op dat moment konden ze allemaal... Uh, maar, uh, konden konden al, uh, lekker doen wat ze zelf wilden. Maar, uh, ik. Uh, ja, nee. Ik, eh, ik ben blij dat ik, nu ben ik heel erg blij dat ik doorgegaan ben. Maar het, het, het, het woord stoppen heeft wel heel veel door mijn hoofd gespeeld. Mij. Klassement, na de eerste week. Je staat gewoon bij de eerste 15. Ik kan me voorstellen dat je daar van tevoren helemaal geen moeite mee zou hebben gehad. Nou ja, ik bedoel, die dag, op die ene dag nadat ik dan uh, wat tijd verlies... Uh, is het tot nu toe gewoon goed verlopen. En, uh...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 ja, in, in, in 24 uur tijd van, uh, is, is de stemming volledig omgeslagen. En, uh, dat is ook de Tour en dat is uh, iets heel erg, uh, ja, heel erg aparts om mee te maken. Uh, ik had het met Christian nog over straks uh, op de kamer en die zei ook ja, dat was onvoorstelbaar. Dus eigenlijk, gisteren was de gekste dag die ik ooit in mijn wielercarrière meegemaakt heb. Met, ja, zelf goed, niet goed, uh, uiteindelijk wel weer goed, valpartijen, alles erop en eraan. En, en, en, en ja, Uiteindelijk dan nog winnen, ja, heel apart. De Tour begint pas. In de bergen begint de Tour. We hebben nog twee, dagen, twee gevaarlijke dagen waarschijnlijk weer. Maar uh, daarna begint de Tour. En wij bedenken dat hij al lang was begonnen. Goed, Geesink is dus weer vol vertrouwen. Hoe anders was dat dus gisteren. Hij begon slecht een etappe. Zo slecht dus dat de ploegleiding rekening hield met het afstappen van Robert Geesink. Maar gelukkig gebeurde dat niet gelukkig voor hem en gelukkig voor de Raboploeg. Ploegleider Adrien van der Houwelingen was continu bezig met de te volgen strategie. Wij hebben onze doelstellingen zomaar, als we die al hadden, zo in, in de auto...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 En uh, je hoopt dat er snel een uh, ontsnapping, een beslissende ontsnapping uh, tot stand gebracht wordt... waardoor het peloton misschien wat stilvalt en hij kan terugkomen. Nou, dat was gelukkig het geval, want vier van onze renners waren achter in het peloton... en de andere vier waren aan het aanvallen vooraan... Om, met, uh, met het doel om een beslissende ontsnapping uh, tot stand te brengen. Nou, dat, dat lukte gelukkig. Nou, de eerste renners die stoppen na ruim een uur fietsen om een plasje te maken... het valt even wat stil in het peloton en hij kan terug aansluiten...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 was ook vandaag nog het gesprek van de dag natuurlijk in de karavaan. Het was dan ook een drukte van belang bij een zijn ploeg. Hoogerland zei gisteren nog volbare voer... dat hij na de rustdag gewoon weer op de fiets zou stappen. Dat is nog steeds het plan, maar echt lekker voelt zijn lichaam niet. Als ik zo zit gaat wel, maar ja, ik ben wielrenner... en op de fiets uh, moet ik mijn brood verdienen. Dus uh, ja, ik denk dat ik daar morgen pas wat over kan zeggen. Ik, ik voel me uh, brak, ik heb spierpijn, het uh, doet pijn... Uh.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 qui me plaît n'est pas que je t'aime le temps se lasse le cœur effasse parmi les femmes pourquoi le t'aime celles qui me ressemblent, je les préfère. marie divine sans mousseline La cuisine, de kousie, ik on chantait. We hebben drie nummers uit de Radio Tour Top 100 geremixed door uh, DJ uh, Van der Bos. Lucille Star, Can Le Soleil, Die Bonjour, Dive met de Danser Mensen en Julien Claire, Sion Chantet. Nummer 61, 60 en 59. Exact een jaar geleden zat Nederland massaal voor de buis... te kijken naar de WK-finale Nederland-Spanje. De verlenging was rond deze tijd begonnen, volgens mij. U weet hoe het afliept, daar gaan we het niet meer over hebben. Rob Zoutberg ging op bezoek bij de Spaanse bondscoach Vicente Del Bosque... om te onderzoeken hoe het afgelopen jaar hem was vergaan. Johannesburg, zondagavond 11 juli 2010... Het begon allemaal met twee volksliederen. Eerst klonk het Nederlandse. en toen het Spaanse. En iedereen weet wat er daarna gebeurde. Weer een jaar later is de Spaanse bondscoach Vicente del Bosque een volksheld. Het heeft hem nauwelijks veranderd, zegt hij. 60 jaar oud, kalend hoofd en een grote grijze snor. We wisten allemaal die avond in Zuid-Afrika... dat na onze overwinning Spanje volledig op zijn kop stond. Maar wij als ploeg we sloten een gezamenlijk project af. We waren vijftig dagen met elkaar opgetrokken. En denk dat we voorbestemd waren voor het succes. Spanje kon niet anders dan deze keer het WK winnen. Hoe waren nu de uren, Paul, voor de finale? Hoe was dat? Niet heel anders dan de andere wedstrijden. We herhaalden dezelfde training. We waren alleen maar voetballers. We moesten op een romantische manier naar het spel kijken, vond ik. Het ging er niet om een oorlog te winnen. Maar om een wedstrijd waarvan we moesten genieten. Maar wat, wat zei u precies tegen de spelers? Nou, dat dit de wedstrijd was waar iedere voetballer van droomde. Maar het was niet meer dan dat. Alleen maar voetballers. Ja, alleen maar voetballers. Wat zag je na afloop dat een compleet land die spelers op handen droeg? Alleen maar om wat ze op sportief niveau bereikt hadden en todo el país grandísima a favor de, de los jugadores. el ¿sí? que El que centremos todo, eh, todo lo que hizo. Je doet Nederland geen recht als je alleen maar naar vier slechte momenten van hun spel die avond kijkt. Dat kon iedereen overkomen. Daar staat het Nederlandse voetbal ver boven. En ook zij stonden in een finale omdat ze zo goed gepresteerd hadden. Ook Nederland had die finale kunnen winnen. Ze kregen kansen. Het spel was volledig in evenwicht kunnen produceren in een Heeft nou het feit dat veel spelers in, in het buitenland voetballen, inmiddels ook Spanjaarden, het nationale voetbal geholpen. Wat is uw indruk? Een van de verklaringen waarom het Spaanse voetbal zo goed gaat, is dat zoveel Spanjaarden in het buitenland spelen. Rafa Benitis is trainer. Cesc speelt, Reina, Fernando Torres. We hebben gewonnen, tuurlijk, omdat we geluk hadden. Maar ook zijn onze eigen stadions beter. Onze trainers veel beter geschoold. We doen voor het eerst niet meer onder. Voor welk Europees land dan ook. Het is aan de van Europees Sport, kort. De Spaanse tennissers staan in de halve finale van de Davis Cup. Albert Ferrer zette de Spanjaarden in Austin op een 3-1 voorsprong. Hij klopt op Marty Fish in vier lange sets. In het weekend plaatsen Argentinië, Frankrijk en Servië zich al voor de halve finales. Chelsea moet het weer een maand of zes zonder middenvelder Michael Essien doen. De Ghanese heeft vorige week een knieblessure opgelopen en moet een meniscusoperatie ondergaan. Het afgelopen seizoen miste Essien ook al een groot deel van het seizoen der blessures. En NEC moet Niels Wellenberg een tijd missen. Ook de verdediger wordt aan zijn knie geopereerd. Dat gebeurt donderdag, waarna hij vier tot zes weken moet toekijken. Arsenal ten slotte heeft aanvaller Gervinho overgenomen van de Franse kampioen Lille. De ploeg uit Londen betaalt rond de 12 miljoen euro voor de Ivoriaan. Tweets uit de Tour. Op Twitter veel reacties op de fijne rustdag van vandaag. Bijvoorbeeld van raborenner Carlos Baredo. Hij is blij dat hij eindelijk lekker kan eten. Heerlijk een hamburger, twittert hij. Geweldig zo'n rustdag. En om het te bewijzen heeft hij er ook nog een foto bij gemaakt. Ook Richie Poort van de saxobankploeg ploeg, genoot van zijn vrije dag, zat heerlijk te relaxen in het hotel, lekker bijlezen, totdat de pers opdook. De tour schijnt nogal belangrijk te zijn, twittert Poort. David Miller werd helemaal lyrisch van zijn vrije dag. Ligt lekker in het gras, sereen, grote vogels, koebellen, grote pluizige wolken in de lucht, groen gras. Het voelt als een droom, niet als de tour. Wat dus een poëtische David Miller. En Joanne Thomas dacht terug aan de rustdagen toen hij als kind naar de tour keek. Toen haatte ik de rustdagen. Niets te doen. Oh, hoe de tijden zijn veranderd. Aldus Jermaine Thomas. Eten is belangrijk voor een renner. Fabian Cancellara greep de rustdag aan om de lunch te verzorgen. Wat aardig. Verschillende salades, currysoep met kokosnootsmaak Met rijst en kip. En het verrassingstoetje was een quiche Lorraine. Lijkt me nogal zwaar op de maag. Maar goed, daar weet Fabian me vast wel raad mee. Ook slapen is fijn op zo'n rustdag. Manuel Quinziato twittert. Er is een grote kans dat ik het wereldrecord slapen de afgelopen 24 uur heb verbeterd. Tot zover de tweets uit de Tour Caravan. De wielersport is continu in beweging. De coureurs worden beter, het materiaal verandert. De fietsen zijn in niets meer te vergelijken met die van pak en beet 60 jaar geleden. Toen gingen de renners nog met reservebanden om hun nek op pad. Ja. Ja. Ja,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 Airflow, vork, die uh, de windsnelheid, de, alle, de aerodynamica, rond, de wind rond het frame beter laat draaien. Er is, is ook een speciale coating aan. Fast... Dus de fast. Dus de lak van de fiets maakt de fiets ook sneller? De lak van de fiets maakt de fiets ook sneller. En die speciale aer aerodynamische strips ook nog eens. Hmm. Wij kennen dat in Nederland misschien wel het beste van de schaatspakken. Die hadden dat ook, die strips. Dat heb je dus ook op the fiets. Dat hebben mee op de fiets. Die aerodynamische strips. Ja, maar de coating, de coating is ook heel speciaal en we ook de fietsers. En ook de renners worden op een hele andere manier behandeld. Het gaat niet meer met alleen maar massageolie en een paar pleisters. Nee, het gaat met high-tech spul, ontwikkeld door de NASA. Eva Kudoot is fysiotherapeut. Thomas de Gent ligt op bed met een soort van, ja, een soort van brace om zijn been. Wat is dat voor iets?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 De rustdag zit er bijna op. Morgen moeten de renners weer op de fiets stappen voor de etappe van Aurillac naar Carmo over 158 kilometer. En het wordt een lastige etappe, want we rijden toch wel weer slingerend door dat Franse landschap langs Fijac in de richting van Carmo. Twee klimmetjes van de derde categorie, één klim van de vierde categorie en Maarten Chalingi zit naast me. Maarten, lastige etappe, zo'n overgangsetappe. Uh, Jazeker, je weet niet wel, uh, welke kant op gaat. Uh, de, de sprinters hebben nog een kans, die ruiken hun laatste kansen richting de bergen. Dus uh, dat gaat een uh, mooie etappe worden. Nervositeit dus, of een sprinter, of wie weet misschien wel een avonturier... die er vandoor gaat en die in een kopgroepje gaat zitten en dan gewoon lekker wegblijft. Carmo dus, morgenmiddag, finishplaats van de etappe. Contact, contact, contact, contact met Cornelius. Contact, Hoi, met Michel. Michel, goedenavond, De avond apper, Jeroen hier. Goedenavond. Je ligt nog niet in bed? Nee, we zitten heerlijk nog uh, van de rustdag te genieten. We zitten met z'n allen buiten op een bankje. Heb je ook echt genoten van die rustdag? Nou, dat is op zich natuurlijk wel een drukke dag. Uh, we kwamen vanmorgen natuurlijk uh, het hotel uit. Dus stond, uh, de camera ploegen stonden natuurlijk al uh, Johnny op te wachten. God. Dus het is de hele dag wel druk geweest in het hotel. Ja, jullie zijn echt de uh, talk of the town natuurlijk, hè? Ja, maar het liever gaat als met een overwinning uh, van Johnny, maar dit uh, ja, dat was wel heel erg druk. Ja, uh, echt de hele wereld pers stond op de stoep. Uh, heb jij ook nog veel interviews moeten geven? Of was het vooral uh, Johnny die het woord moest doen? Nou, gelukkig vooral Johnny, want dat is natuurlijk de hoofdpersoon. Uh, ik heb natuurlijk wel een aantal interviews gegeven Ja, hoe ik het beleefde en wat ik gezien heb. En, uh, maar Johnny gelukkig is natuurlijk wel het hoofddoel. Want het gaat natuurlijk toch om de renners. Ja, um... Ja, uiteindelijk, is, je, het zei ik al, jullie zijn er toch over de talk of the town. Iedereen heeft het natuurlijk over Johnny Hoogland en de vakantie Ja, of je het nou leuk vindt of niet, je, je bent wel in de picture natuurlijk. En dat is wel iets wat de sponsor wel aardig vindt natuurlijk. Ja, de, de sponsoren zal het, niet zo, uh, zal het niet naar vinden. Maar uh, ja, we zijn natuurlijk toch altijd wel een ploeg die in de picture zijn. En uh, misschien vinden de mensen het daarom extra uh, slimielig, omdat ja. we altijd in de aanval gaan. En dat nu de kopgroep voorop leeft en... Uh, ja, en met het, de omstandigheden niet bij zijn. Kijk, uh, val je alleen, dan is het minder erg als dat het nu uh, ja. het, het geval is geweest natuurlijk. Dus dit, dit wekt natuurlijk extra medelijden op voor Johnny, waar hij het is wel als een groot, uh, groot kampioen draagt. Want uh, vanmorgen om 9, uur ging hij trainen en uh, hij kwam echt strijdlustig terug. Dus uh, dat geeft ons ook wel allemaal uh, goede hoop. Ja, je denkt wel dat hij morgen gewoon weer kan fietsen? Ja, hij gaat absoluut morgen fietsen. Okay, en ja. Ik denk dat het misschien uh, één of twee dagen duurt, maar dan, uh, dat hij nog eens het oude plannen heeft. hoor. <laughs> Ik ben, ja het is gewoon niet te geloven, nee, nee, dat, niet te geloven met Johnny ja. nee dat zeg ik gisteravond kom je totel en hij zat er zelf eigenlijk hoe, hoeveel pijn hij ook had maar hij kon er zelf nog over lachen eigenlijk <laughs> zo draagt hij het eigenlijk weet je want ja het is nu gebeurd en we gaan, uh, we gaan gewoon verder jullie aanvallende rennen en, en dat dit incident en al het gedoe ik denk dat jullie uh, de, de, de, de, het ticket voor volgend seizoen al uh, in de zak hebben volgend jaar zijn jullie er gewoon weer bij hoor denk ik of niet ja, ik hoop het wel natuurlijk. Uh, we gaan er wel vanuit dat normaal gesproken ja. zijn, we volgend jaar gewoon op Pro Tour. Maar uh, ja, ook, ook in de Verwelta waren we toen een heel aanvallende ploeg en toen waren we eigenlijk wel verrast uh, ja, dat we niet uh, uitgenodigd werden voor de Verwelta. Maar nu bewijzen we, we in deze Tour weer dat we gewoon een heel aanvallende sterke ploeg zijn, die ook gewoon korte uitslagen kan rijden. En uh, elke rit tegen gewoon voor een overwinning gaan, ja. zowel in de sprint als in de ontsnapping, uh, zoals bergop. Dus, uh, ik denk dat het voor de organisatie zo'n leuke ploeg is om, uh, om mee te laten doen. Dacht ik ook. Michel, ga naar nou Marcel snel en snel slapen, jongen. Het wordt weer een hele drukke week. Bedankt. En tot morgen. We gaan het dit tegenaan. Okay. Zo direct het oog met Kees Adem aan.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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordGJazz.com Alleen maar juichen de kritieken. En dat voor een zomerboek. Dat gebeurt niet vaak meer. Winesburg, Ohio van Sherwood Anderson. Uw vaste boekverkoper weet er meer van. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Dit is Radio 1.